4 uur, René van Brakel met het NOS Journaal. Minister De Jager zegt dat de uitspraken van SP-leider Roemer over het mogelijk niet betalen van een Europese boete Nederland geld kosten. Door die uitspraken loopt volgens hem de rente op staatsleningen op. De jager zei in het tv-programma Knevel en Van de Brink dat Nederland zich al in 2013 moet houden aan de 3% norm voor het begrotingstekort. Volgens hem kan niet worden gewacht tot 2015, zoals Roemer wil. De minister vindt die manjana-mentaliteit van de SP niet goed. Het Amerikaanse congreslid Todd Aiken blijft in de race om een senaatszetel voor de staat Missouri. Hij legt een oproep van de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney om uit de race te stappen naar zich neer.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 In de Joodse gemeenschap in de VS zijn veel potentiële sponsors voor de PvV. Wilders spreekt van enorme rancune van Kortenhoeven en stelt dat het verbod op ritueel slachten ook in 2010 al in het partijprogramma stond. Het weer, bijna overal droog en het noordenkans op een bui, het is een graad op 14. Overdag wolkenvelden en zon, het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, de wereld rond in 120 minuten. Met Geert-Jan Haan en Joris Kurk. Goedemorgen. Nederland staat s'nachts grotendeels stil. Maar de rest van de wereld draait gewoon door. Daarom wordt u tot 6 uur bijgepraat over wat er elders in de wereld gebeurt. We bellen met correspondenten in alle werelddelen en u hoort het allerlaatste nieuws van de persbureaus. Maar we beginnen met dronken aboriginals in Australië. 120 minuten, de wereld rond. Ja, want Australië die, dat heeft al jaren last van aboriginals die zich door alcohol en drugsmisbruik flink misdragen. Vooral het noorden van Australië worstelt met de overlast die ze veroorzaken in de grote steden. Met een rigoureus plan willen de conservatieven in het land nu definitief afrekenen met de overlastgevende Aboriginals. We hebben contact met Australië-correspondent Robert Portier. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is dat plan precies? Ja, dat plan komt erop neer dat uh, Aboriginals die te veel overlast veroorzaken en die er uh, die eigenlijk niet mee willen werken aan ontnuchteren, dat die worden gestuurd naar een opvangkamp om daar verplicht af te kicken is ja, een opvangkamp is in de Australische Outback uh, een uh, hele afgelegen uh, plek... waar ze eigenlijk niet kunnen ontsnappen. Dus het is ook echt verplicht uh, en in die tussentijd hebben ze geen enkele kans... om ja, in contact te komen met andere mensen dan mededronken arts. Ja, het, het probleem bestaat al ontzettend lang, hè? Ja, eigenlijk uh, zijn de problemen met aboriginals en alcohol zijn eigenlijk, ja, al jarenlang gaande... Er is niet echt een goed, uh, goed, uh, goede oplossing voor het hele probleem. Um, je moet je wel bedenken dat in de Northern Territory, waar dit uh, met name speelt... Um, dat is een enorm uitgebreid gebied waar heel erg weinig mensen wonen. Uh, er is uh, daardoor ook bijna uh, geen controle op wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Wel is duidelijk dat er veel criminaliteit is, veel mishandeling. En daardoor zijn er hele strenge maatregelen in het leven geroepen... om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk kunnen drinken. En, en die maatregelen komen bijvoorbeeld neer... Op uh, dat je uh, alleen maar alcohol mag drinken in cafés. Daar moet het uh, daadwerkelijk worden geconsumeerd. Je kunt wel naar de slijter, maar dan mag je het alleen maar meenemen tussen 2 uur s middags en 8 uur s avonds. Uh, de wijn die populair is, die uh, wordt alleen nog maar verkocht in kleinere verpakkingen, alleen nog maar in de duurdere varianten. Uh, nou, dat zijn allemaal maatregelen bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen minder gaan drinken. Mm. Maar het gevolg is dat heel veel Aboriginals naar de steden toe komen om in de buurt van zo'n slijter te zijn. Uh, want dan zitten ze de hele dag in het park, wachten totdat het uh, twee uur middags is. Daarna dan uh, gaan ze flink aan het drinken, zijn vervolgens de hele nacht dronken. Ja. Ze veroorzaken dus heel erg veel overlast. Uh, er is eigenlijk zoveel criminaliteit in een stad als Alice Springs op dit moment. Dat uh, heel veel lokale ondernemers aan de bel trekken en waarschuwen dat ze weggaan als het zo doorgaat. Ja. Ik weet niet of je het zelf wel eens mee hebt gemaakt, uh, Robert. Uh, Agressiviteit van aboriginals. Voor de helderheid, er zijn natuurlijk genoeg aboriginals die uh, zich keurig aan de regels houden. Maar ik, ik ben toevallig een jaar geleden in Australië geweest. En ik weet nog dat ik bij zo'n shoppingmol uh, op een parkeertrein met een auto stond. En er kwamen een paar van die dronken aboriginals naar onze auto toe. En die gingen niet meer weg. En het was best bedreigend. Uh, dat, gebeurt, ja. dat gebeurt dus heel veel nog steeds. Ja, klopt. Uh, heel veel mensen vinden het ook een, een heel akelige... Situatie, want ze weten eigenlijk niet zo heel goed wat ze moeten doen. Ja. Er is misschien ook niet zo heel erg veel te doen... want uh, mensen zijn, zijn dronken, hebben heel veel woede in zich... heel veel agressie in zich... Uh, leidt tot um, ja, situaties waarbij je misschien maar beter weg kunt gaan. Dat wordt in ieder geval geadviseerd aan toeristen in Ellis Springs... loop s'avonds niet alleen over straat. Um, het betekent in ieder geval dat de maatschappij um, ja, zich zorgen maakt... over of ze nog wel normaal um, kunnen leven... Terwijl er zoveel dronkaards in de buurt zijn. Uh, een van de maatregelen die op dit moment is genomen. is dat ze een register hebben van probleemdrinkers. Mensen die in zes maanden tijd drie keer worden aangehouden voor dronkenschap. Daar mag geen alcohol meer aan worden verkocht. Nou, dat is natuurlijk toch een beetje een wassen neus. Want die mensen kunnen via familie en vrienden best wel aan alcohol komen. Maar um, dat is een van de zaken waarmee ze hopen in ieder geval. om wat meer. Nou ja, law and order heet het dan maar in het Engels. Meer uh, um, ja, orde in de samenleving te creëren. Want het doel is natuurlijk uiteindelijk... om de situatie voor alle inwoners te verbeteren, ook de aboriginals. Maar zo'n opvangkamp uh, waar je over spreekt... Uh, ver weg van de bewoonde wereld in de bossen... Uh, dan komt het toch een beetje als een gevangenis over. Is dat echt de ja, bedoeling? Ja, is het ook. Ja, in ieder geval wel als het aan de conservatieven ligt. Uh, de kans dat ze worden gekozen is misschien niet zo heel erg groot. Uh, maar dat neemt niet weg dat uh, hun plan aangeeft hoe verschrikkelijk men in zijn maag zit... met die uh, problemen die veroorzaakt worden door de alcohol. En denk trouwens niet dat die conservatieven nou extreem zijn in hun standpunten. Want ook de Labourpartij uh, die, teg Labour die tegenwoordig in de regering zit... die uh, doen daar eigenlijk niet zo heel veel voor onder. Zij willen namelijk dat mensen die niet meewerken aan zo'n afkikprogramma... althans niet op vrijwillige basis... dat die in een uh, programma terechtkomen waarbij een deel van hun inkomen... gewoon ge wordt gereserveerd alleen kan worden uitgegeven aan eten, drinken, kleding, dat soort zaken... allemaal om te voorkomen dat ze aan de alcohol gaan. Ja, nou, deze problemen uh, zijn er al jaren. Uh, denk je, is dit het ei van Columbus, deze oplossing van de conservatieven? Of uh, kunnen we over tien jaar hetzelfde gesprek met je voeren? Ik ben bang dat uh, beide partijen eigenlijk alles al wel geprobeerd hebben... wat er te verzinnen valt... Uh, het feit dat het maar niet lukt om die problemen onder controle te krijgen... Uh, geeft eigenlijk aan hoe complex het probleem is. Uh, dat het niet iets is wat van de ene op de andere dag uh, zal worden opgelost. Uh, het heeft voor een gedeelte te maken met het feit dat het gebied enorm groot is. Uh, dat er heel erg weinig mensen wonen. Het heeft te maken met een aantal culturele aspecten. Er is dan ook een heel programma eigenlijk aan maatregelen ontwikkeld. Dat heet de Intervention. Uh, waar beide partijen ook achter staan. Waarbij mm. aboriginals aan hele strenge regels worden onderworpen. Bijvoorbeeld inkomensmanagement. Je krijgt een kaart. Uh, daarmee mag je alleen maar bepaalde producten kopen. Bijvoorbeeld eten. Bijvoorbeeld kleding. En ze proberen op die manier het te regelen. Maar laat ik eerlijk zijn. De kans dat het van, van vandaag op morgen wordt opgelost. Of in ieder geval direct na de verkiezingen van de aanstaande zaterdag. Nou dat lijkt me vrij klein. Hartelijk dank. Dat was Australië-correspondent Robert Portier. We gaan weer terug naar de studio, want aangeschoven is onze muzikale begeleider van de komende twee uur. Gert Zomer, welkom. Goeienacht, dankjewel. Jij gaat ons uh, ja, begeleiden uh, bij alle wereldse zaken die wij bespreken. Uh, heel even in het kort, je bent singer songwriter uh, Mensen kunnen jou kennen als uh, toetsenist, uh, zeg ik dat juist, bij uh, Stephanie June. Klopt, waar ja. ik onlangs gestopt ben overigens. Ja. Nou ja, daar kunnen ze je dan uh, van kennen. Dus, uh, ja. Samen met haar en haar band ben je uh, heel Nederland, heel Duitsland... en een deel van Engeland uh, doorgetrokken op alle grote podia gespeeld. En praktisch wel, ja. Ja, klopt. mooie ervaring lijkt mij. Ja, te gek. En vanavond, of vannacht, vanochtend, ik weet niet eens wat het is... Uh, vier uur geweest, hè? Ja, vanochtend. Deze ochtend ga jij ons begeleiden bij verschillende uh, nummers. Ehm... Um, en je hebt uh, bij het eerste nummer uh, gekozen voor een Australisch nummer, want daar ging het net over. Uh, kan je daar iets over vertellen, wat je ervan weet? Nou, helaas moet ik bekennen dat het geen Australisch nummer is, maar ik oh. vond hem wel toepasselijk omdat uh, het ging over uh, gevangenschap. En um, de titel is Get Free. Dus ja, eigenlijk mooi kan het niet. Uh, Major Laser is een DJ die komt zelf uit Canada. En uh, hij heeft het nummer samen met Amber Kaufman gemaakt. Zij komt uit New York. Uh -huh. uh, maar verder vond ik de titel gewoon heel toepasselijk bij het uh, nieuwsbericht. Oké, okay, daar komen we dan uh, zo op. Uh, Neem plaats. Uh, ja. We gaan eerst nog even luisteren naar uh, iets bijzonders. Want uh, we hebben het over wereldhits. Uh, zaken uh, die besproken worden waar we muzikale begeleiding bij hebben. Maar eerst even luisteren naar wat er nou op nummer 1 staat in, uh, in de wereld. 1000, 300, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, Ja, u heeft ze vast herkend. Dit waren de nummer 1 hits uit Roemenië, Letland, Tsjechië, Turkije, Brazilië en Japan. En dan nu is het aan Gert Zomer met Major Laser en Get Free. Never get love from a government man. Heading downstream till the gives in. What can I do? Get the money? We ain't got the money. We ain't getting out. downstream till the levee gives in, and my dreams are wearing thin. All I need is relief, I need, I need some sympathy. Look at me, I just can't believe what they've done to me. We could never get free, I just wanna be. Look at me, I just can't believe what they've done to me. We could never be free. I just want to be, I just wanna dream. Gert, dankjewel. We hoor je zo meteen weer. Nou, via Gert en uh, Australië, uh, gaan we naar Brazilië want het grootste corruptieschandaal ooit is daar gaande. Het gaat om verkochte stemmen door en onder 36 parlementsleden... in de periode 2003-2005, toen de bekende president Lula nog de leiding had. We praten erover door met Alex Heijmans. Hij is correspondent in Salvador. Alex, goedenavond in Brazilië. Ja, en goedemorgen bij jou. Ja, inderdaad. Het grootste corruptieschandaal ooit is vast ingewikkeld. Staan de Braziliaanse kranten er vol mee? We staan er vol mee, maar de vraag is uh, hoeveel mensen de artikelen lezen. Het is, uh, niet, het is dan wel het grootste corruptieschandaal ooit hier. Het is niet het gesprek van de dag. Waarom? Hmm. Oh. Uh, ja, hoe komt dat? Dat komt, uh, zoals een vriend van mij dat uh, uh, vrijdag uitlegde, uh, omdat corruptie nou eenmaal bij de Bra Bra Brazilianen in het bloed zit. In, in ons DNA zit het. Dus ja, je kunt het niet uit hoe je zegt, uh, zeggen ze. Nee, is, en, is, ja, sorry. nee dat, dat blijkt ook wel. Het is, het is iets wat, uh, wat op, op, uh, op alle niveaus speelt. Uh, al al jarenlang, al decennia lang, al eeuwenlang. En waar uh, openen de kranten dan eigenlijk mee? Uh, als uh, ze wel hiermee openen, maar dit eigenlijk niet belangrijk is? Uh, dan wat, waar, ze, waar ze waarschijnlijk morgen mee openen... is de, uh, is de reconstructie van, uh, van een moord uh, een, een maand of twee geleden... op een popcornmagnaat... <laughs> Door zijn vrouw, die hem daarna ook nog een keer in stukjes hakte en vervolgens eh, 100 kilometer verderop buiten Sao Paulo begroef. Deze mevrouw die heeft met de, met, de, uh, met de politie nu meegewerkt en uh, heeft een, een, een, ja, een reconstructie een uh, video gemaakt. En daar zijn beelden van vrijgekomen. Dus waarschijnlijk wordt er daarmee morgen geopend. Dat lijken me hele smakelijke beelden. Uh, ik hoop dat de journaals ze niet mee openen. In ieder geval in Brazilië. Uh, als, als, als, deze, als het item uh, corruptie niet heel erg tot de verbeelding spreekt. Um, wat is dan bijvoorbeeld in, in jouw woonplaats Salvador uh, het gesprek van de dag? Het gesprek van de dag hier... Uh, ...is het feit dat uh, Ronaldo en uh, Bebette en nog een andere uh, oud-topvoetballer... Uh, ...hier vandaag waren om voor de FIFA het vrijwilligersprogramma voor uh, het WK van 2014 uh, te openen. Uh, het aftellen voor het WK, dat is nu uh, echt begonnen. Want uh, in uh, juni 2013, dus over minder dan een jaar... Uh, ...dan uh, wordt er afgetrapt voor de Confederations Cup... Ook onder andere hier in, in Salvador. Dus uh, vandaag uh, werd een, een vrijwilligersprogramma uit de doeken gedaan. Uh, ze willen, uh, of de FIFA wil, in elk van de twaalf steden in Brazilië... waar in 2013 en 2014 uh, gevoetbald gaat worden... Uh, ongeveer 2.500 vrijwilligers optrommelen. Ja, en die vrijwilligers, uh, die denken allemaal... dat ze natuurlijk hun grote helden in actie gaan zien... en dat ze handtekeningen kunnen krijgen en dergelijke. Uh, is de waarheid ook zo mooi? Nou, zien ze, zullen ze zeker op een groot scherm. Want ik denk dat deze vrijwilligers terechtkomen op uh, drukke kruispunten en metrostations. Om, uh, uh, ja, om toeristen en uh, supporters de weg te wijzen. En in de. Ha <laughs> um, ja, in. Um, de boel in de. Hoe zeg dat? <laughs> uh, in de gaten te houden. Ja, als een soort steward. Precies, ja. nee, bedoel, het zijn mensen die met een, uh, een fluoriserend hesje uh, op een. Uh, druk kruispunt kan terechtkomen. Ja, en dan was er nog meer nieuws vandaag. Uh, en uh, daar zullen de kranten ook morgen ongetwijfeld in Brazilië uh, mee volstaan. Uh, namelijk een besluit van justitie. Uh, ja. uh, want er zijn problemen met de stadions. Zoals eigenlijk bij elk toernooi volgens mij. Ja, Nou, heel veel van de stadions die zijn uh, uh, nog, nog lang niet af. Uh, het, uh, het verhaal waar jij op doelt... Dat, het, uh, dat heeft uh, te maken specifiek met het uh, Maracanã-stadion in, in Rio de Janeiro. En dat is uh, nota bene het, uh, het stadion waar de, uh, de eindfinale gespeeld gaat worden in, twee, in 2014. Mm -hmm. Het probleem daar is dat er bij de, bij de bouw niet genoeg rekening is gehouden met gehandicapten. Er zijn niet genoeg uh, plaatsen voor, voor minder validen in het stadion. Uh, wat doet justitie dan? Die legt meteen de hele bouw stop. Oké. Okay. Mag niet doorgewerkt worden. En ja, eh, op die manier schiet je dus niet op. Nee. Nou, nou tot slot dan, uh, als we dit ook behandeld hebben... hoe staat het dan eigenlijk met die 65.000 mensen... die hun huizen moeten verlaten door deze evenementen? Dus de andere kant van de spreekwoordelijke medaille. Nou, veel van die mensen die, uh, die moeten nog, die wachten nog op een beslissing... of ze inderdaad weg uh, moeten uh, of niet. Uh, en... Het getal van 65.000, dat, uh, dat is uh, een getal wat in de, in de Braziliaanse media er rond doet. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk zullen we pas echt na 2014, na het WK en na de Olympische Spelen van 2016 weten... Uh, hoeveel mensen echt uh, voor deze sportevenementen uh, hebben moeten verkassen. Zullen het er meer zijn of minder? Waarschijnlijk meer. En dan hebben we het over... Uh, ja, dat, dat, zoals ik zeg, dat, we, dat zullen we waarschijnlijk uh, pa, pas na die evenementen weten. Het, het probleem namelijk is dat, de, uh, dat ja, er is geen, uh, geen goed cijfer over beschikbaar is... omdat er ook geen goede informatie over beschikbaar is van de Braziliaanse overheid. Uh, het wordt al, dit zijn het soort van beslissingen wat in achterkamers genomen wordt. Ja. En uh, ja, waar je pas naderhand over hoort. En de, en de media beste besteedt er ook vrij weinig aandacht aan, hè, heb ik begrepen. In de Braziliaanse media uh, besteedt er schrikbarend weinig aandacht aan. Er is eigenlijk maar één uh, televisienetwerk wat er aandacht aan besteedt, en dat is uh, ESPN uh, Brazil. Dat is dan weliswaar een, een, een buitenlands tv-netwerk, maar wel met een, een, een specifiek Braziliaanse zender. zender. Het uh, is wel een kwestie waar die, die in de buitenlandse media aangekaart wordt. Maar ja, in de binnenlandse media uh, lees je er bar over terug. Alex, uh, bedankt. Dat was uh, Alex Heijmans, correspondent in Brazilië. Nieuws van over de hele wereld: wereldflits. Ja, we gaan naar het allerlaatste buitenlandse nieuws met Teun Verstegen. We beginnen lekker positief met de nieuws uit Australië. Daar heeft een schipper namelijk het leven gered van een walvis. Het dier zat verstrikt in een haaiennet en dus belde Peter Brown de autoriteiten. Maar die waren er, er na een half uur nog niet. En toen besloot hij zelf maar met een keukenmes het water in te gaan om het 12 meter, 12 meter lange beest los te snijden. Zijn actie had succes en inmiddels zwemt het diertje zomaar weer in de oceaan. Het heeft een lange tijd geduurd, maar het Russische gasbedrijf Gazprom heeft toestemming gekregen om de grootste wolkenkrabber van Europa te mogen bouwen. Het gebouw komt te staan in Sint-Petersburg -Sint en is bijna 500 meter hoog. Het gebouw wordt niet alleen een kantoor voor Gazprom, maar er is ook nog genoeg ruimte voor een winkelcentrum en een uitgaanscentrum. India eist dat uh, de sociale netwerken provocerende teksten offline halen. Uit voorzorg werden al twijfelachtige berichten en pagina's geblokkeerd. Maar uh, uh, verschillende racistische berichten hebben gezorgd... voor een uittocht van migranten uit de zuidelijke steden. En ook groeps-sms'en is in India tijdelijk niet mogelijk... om grote verspreiding tegen te gaan. En als laatste nog een bericht uit Amerika. Want daar is een hooggeplaatste scheidsrechter uit het Amerikaanse tenniscircuit dinsdag in New York gearresteerd. Ze wordt ervan verdacht een 82-jarige man met het fantastische voorwerp van een koffiemok te hebben doodgeslagen. De vrouw probeerde na de moord te laten lijken of de man van de trap gevallen was. Maar daar trapte de politie niet in. 120 minuten. De wereld rond. Dat was de wereldflits, straks weer een nieuwe wereldflits. En vanuit, de, uh, ja, waar waren we allemaal? Rusland, India, Australië en net in Brazilië. En nu gaan we door naar Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Daar zit correspondent Jan Albert Hoosen. In een minuut of vijf, uh, uh, Jan Albert, gaan we met jou de interessantste kwesties... van het Zuid-Amerikaanse continent doornemen. En dat is geen continent. Allereerst, uh, goedenavond in Montevideo. Goedenavond. Um, ja, laten we beginnen met Julian Assange. Dat is de man achter, achter Wikileaks. En die zit nu vast op de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Um, ja, wij willen graag weten hoe het nou eigenlijk zit... met de Zuid-Amerikaanse rol in deze zaak. Want we weten hoe de Zweden, Amerikanen en Britten er tegenaan kijken. Hoe zit dat in Zuid-Amerika? Nou, de algemene houding van de Zuid-Amerikaanse landen... is dat ze de, uh, de Ecuadoriaanse beslissing om Assange asiel te verlenen... volledig steunen. Oké, okay, dus ze staan achter, als één blok achter Ecuador met alle Zuid-Amerikaanse landen? Nou, letterlijk en figuurlijk. De UNASUR, dat is de Unie van Zuid-Amerikaanse Landen, die heeft uh, in een verklaring gezegd dat zij de, de beslissing van president Rafael Correa steunen. En ook individueel hebben verschillende leiders, waaronder de Venezolaanse president Hugo Chavez, gezegd dat zij uh, vinden dat Ecuador volledig in zijn recht staat. Oké. Okay. Is, het, is het continent altijd zo eensgezind trouwens? Nee hoor, dat niet. Uh, Mexico bijvoorbeeld, dat een veel meer pro-Amerikaanse houding heeft, heeft zich eigenlijk een beetje op de vlakte gehouden over Assange. Brazilië is sowieso altijd wat voorzichtiger en het zijn eigenlijk vooral de wat nationalistische leiders, uh, veelal met een linkse signatuur. Mm -hmm. Zo moet je denken aan Evo Morales van Bolivia, Christina Kirchner van Argentinië en Hugo Chavez van Venezuela, die, uh, ja, die een wat recalcitrante houding ten opzichte van uh, Groot-Brittannië en een... Uh, en de Verenigde Staten erop nahouden. Ja, de meeste landen staan dus wel achter Ecuador. Hoe belangrijk, of achter Uruguay? Hoe belangrijk is die steun eigenlijk? Nou, die, die, die steun is, is, is erg belangrijk voor Ecuador uh, en sowieso voor heel Zuid-Amerika. ...omdat het te maken heeft met een toenemend, uh, een toenemend gevoel van zelfbewustzijn in Zuid-Amerika. Mm -hmm. Uh, voor sommige landen, zoals bijvoorbeeld Argentinië, is het ook een beetje persoonlijk. De Argentijnen zitten op dit moment in een uh, stevig diplomatiek conflict... met de Britten over de Falklandeilanden, mm -hmm. uh, die zij hier de Islas Malvinas noemen. Dus eigenlijk is het voor Argentinië niet meer normaal... dat ze uh, om het even welke beslissingen ook tegen de Britten moeten nemen. Voor andere landen, zoals Hugo Chavez, gaat het vooral om anti-imperialisme, anti-Amerikanisme. En daarin, uh, daarin zien zij Julian Assange als een, uh, ja, een belangrijk pion... En Assange As speelt dat spelletje graag mee. Ja, maar Julian Assange heeft gekozen voor de ambassade van, van Ecuador. En daar zet jij wel je vraagtekens bij, toch? Ja, dat klopt. Want Julian Assange zei afgelopen zondag tijdens zijn toespraken op de ambassade... dat hij, daar, daar brak eigenlijk een land voor de persvrijheid. Maar het opmerkelijke is dat Ecuador een van de landen is die uh, de laatste tijd juist openlijk uh, tegen de persvrijheid in geweer is gegaan. Rafael Correa deed bijvoorbeeld vorig jaar de krant El Comercio, dat is een van de grootste kranten van het land... en een uh -huh. columnist van die krant, uh, tot een... Uh, nou, dat heeft hij zelf niet gedaan, maar een rechtbank heeft die krant en die columnist... tot een uh, miljoenenboete veroordeeld, wegens smaad tegen de president. Nou ja, niemand twijfelt eraan dat dat een politiek spelletje was, een politieke daad uh, door Rafael Correa... En kort daarna heeft Rafael Correa ook besloten, eerder dit jaar, om alle overheidspubliciteit uit die kranten weg te trekken. En dat wordt ook gezien als een manier om uh, ja, de economische mogelijkheden, het geld, bij die kranten weg te trekken. Oké. Okay. Je bent op dit moment in, in Uruguay. Um, uh, ja, achter een, als één blok staan de Zuid-Amerikaanse dus achter Quito. Maar ja, waar we het net al over hadden, het is niet altijd pijs en vrij op het continent tussen alle landen. Uh, dat is ook de reden dat jij op dit moment uh, meer in het zuidelijke deel van Zuid-Amerika zit, toch? Ja, dat klopt, want uh, er zit natuurlijk onderling ook wat vrevel op dit moment tussen Uruguay en Argentinië. En nu zijn Uruguay en Argentinië in het verleden, die, die hebben sowieso een gecompliceerde relatie. Maar de laatste tijd lopen die spanningen behoorlijk hoog op. Uh, dat heeft te maken met importrestricties die de Argentijnen uh, hebben opgelegd. Met dollarrestricties, bijvoorbeeld Argentijnen die nu naar het buitenland willen, die kunnen niet meer zomaar dollars daar uh, gaan halen. Dat heeft met een, een ingewikkeld verhaal te maken met kapitaalvlucht uit Argentinië, uh -huh. uh, met, een, met een afnemende economie daar. Maar ja, Uruguay uh, wordt daar nogal hard door getroffen, omdat het traditioneel uh, in Argentinië de belangrijkste handelspartner had. Dus de Uruguayanen die, ja, die beginnen steeds meer uh, te klagen over de houding van de Argentijnen. Die beg beginnen steeds meer het idee te krijgen dat ze in Argentinië meer een tegenstander dan een bondgenoot hebben. Dus die roepen nu ook hard op dat ze... De president zei dat zelfs afgelopen week. Die zei, uh, nou, ik wil eigenlijk liever met Venezuela en met Brazilië zaken gaan doen. En nu is er bijvoorbeeld weer een conflict over een, een baggerproject... in het kanaal Martin Garcia, dat ligt tussen Argentinië en Uruguay in... waarin uh, de, dat, dat, die werkzaamheden hadden eigenlijk al lang moeten beginnen... Maar de Uruguayanen die beschuldigen de Argentijnen ervan dat ze dat steeds maar weer uitstellen. Dat het eigenlijk een beetje pesten is. Hmm. Laten we dan toch met iets uh, vrolijks uh, afsluiten. Uh, nou, een zuid amerikaans technologie nieuwtje. Want in, in Argentinië, waar je het over had, is er iets bijzonders gaande op het gebied van internet? Ja, dat klopt. Een Mariano uh, Torubiano, dat is een Argentijn, uh, die heeft een variant op Facebook gestart. En die heet Sojaboek. En dat is dus een sociaal netwerk voor sojaboeren boeren op het continent. Oh ja. Is het een succes? Tot nu toe wel. Ze hebben al meer dan, dan 13.000 leden sinds januari. En uh, het worden er steeds meer. En er worden ook steeds meer initiatieven van sojaboeren... en van uh, verenigingen van sojaboeren van Facebook verplaatst naar Sojaboek. En uh, ja, zoals het er nu naar uitziet uh, gaat het in de toekomst uh, nog redelijk groot worden. Prima. Als ik naar Argentinië ga, dan weet ik uh, wat me te doen staat. Uh, Jan Halbert uh, Hoodsen, uh, dank je wel en uh, veel succes in uh, Montevideo. Dank je wel. Correspondent in Zuid-Amerika. We gaan weer naar... Uh, onze huismuzikant Gert Zomer met zijn hit Tonight. Gert Zomer met Two 1 Eén minuut over half vijf, de wereld rond in 120 minuten. En we gaan praten met Pieter van den Blink. Hij is uh, oud-correspondent in Parijs uh, geweest. Uh, en tegenwoordig eindredacteur van het lovenswaardige magazine 360... dat verhalen uit de internationale pers selecteert en vertaald naar het Nederlands. Meneer van der Blink, goedemorgen. Uh, we willen met u even het nieuws doornemen... Uh, wat eigenlijk in het nieuws had moeten zijn. Maar voor de mensen die niet weten wat jullie magazine precies inhoudt... Uh, kun je wellicht even een korte uitleg geven? Ja, we werken veel meer samen nog met buitenlandse media. Uh, je zei het net heel goed, 360 is het beste uit de internationale pers. Uh, wij werken samen met een redactie in Parijs... die ik uh, vaak omschrijf als het, het, het, het pentagon van de journalistiek. Want daar wordt alles wat er in de wereld aan serieuze journalistiek... wordt bedreven, op alle continenten, in alle talen, op alle media... dus van, van ouderwetse uh, faxberichten of gedrukte kranten... tot aan social media, dat wordt daar gevolgd, gelezen, vertaald en geïnterpreteerd. Die bronnen worden ook op waarde geschat... door een zeer terzakenkundige redactie... die daar al een lange tijd een Frans tijdschrift uitmaakt... en waar wij nu mee samenwerken. Net als de Japanners en de Portugezen en mm -hmm. aanslons ook de Duitsers. Omdat de formule die 360 dan in Nederland is... een absolute aanvulling biedt... op wat de nationale media in een land kunnen doen. En wat is die formule? Nou, wij brengen dus nieuws uit het buitenland. En dat is toch uiteindelijk iets anders dan nieuws over het buitenland. En niets ten nadele van de correspondenten. Ik ben zelf oud-correspondent. Het is het mooiste vak wat er is. En heel belangrijk dat we ook met onze eigen invalshoek ergens naartoe gaan en terugkomen met verhalen. Maar als aanvulling daarop het nieuws vertaalt, zo goed mogelijk. We werken met Topvertalers vaak uit de literaire hoek afkomstig, dus hele zuivere vertalers. Nieuws uit die landen zelf is een aanvulling... en geeft ook um, weer niet alleen wat de mensen ter plaatse denken... maar ook hoe ze erover schrijven. Want journalistiek zoals wij die kennen... Dat, is, dat vindt maar op een heel klein gedeelte van de aardbol... op deze manier plaats. Hè. Op de andere continenten wordt nog veel meer... Journalistiek met de vuist geschreven. Weet je wel? Dat zijn gewoon uh, uh, woorden als schande en uh, schoft. Uh, die staan gewoon in de koppen um, van mensen die wel degelijk um, de feiten brengen, maar daar gewoon hun eigen kleur aan geven. Op de manier die wij ja, reserveren voor de columns. En de, uh... Maar in welke landen is dat? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, dan denk ik vooral aan Latijns-Amerika. Daar, uh, daar is wel de pers echt goed geïnstitutionaliseerd. Kijk, in, in Afrika bijvoorbeeld, in, in Mali, waar nu ontzettend veel te doen is... zijn uh, de mensen ter plaatse eigenlijk afhankelijk van de Franse RFI... de Radio France Internationale. Omdat er in Mali zelf zijn wel een paar kranten en een paar websites... maar daar is niet echt een institutionele pers zoals wij die kennen. hebben. In Latijns-Amerika is dat al wel zo, maar daar zit dus nog wel ja Misschien ook gewoon uh, vanuit het temperament van de, van de Latino's. Daar zit wel gewoon... Uh, ja, revolutie uh, dit, revolutie uh, dat. Ja, ja de, met de vuist geschreven artikelen. Die heel prettig zijn om te lezen. En bij 360 hebben we ook besloten... Van, nou, dat, moet je er, dat moet je er maar in laten eigenlijk. Want als je dat glad gaat strijken... dan krijg je een heel vervrongen. Uh, vertaling. Dus ja. we, we brengen dat ook in als een heterogene vormen. En je noemde Mali al, uh, en dat is eigenlijk een perfect voorbeeld... van een plek waar ja, wij over hadden moeten lezen in Nederland. Dat is wel gedeeltelijk gedaan, maar dat kwam door Timbuktu en door de Donald Duck. Laten we die link hm. maar eerlijk leggen. Ja, ja. Uh, Timbuktu als symbool van iets wat ver weg en onbereikbaar... en stoffig en, en warm is. Ja. Nou ja, en de, de Nederlandse gijslaar. Uh, Jacques Rijken. Rijken Toevallig gisteravond nog nieuws over geweest... omdat er dus een video is. Ja, je weet nooit hoe die, dat soort video's tot stand komen. En um, die hele gijzelingszaak is met uh, grote stilte omgeven. Ik geloof dat dat altijd ook in het belang van ja. de gijzelaars is. Maar um, Mali is een, een voorbeeld. Kijk, jij zegt wat nieuws had moeten worden. Ja, uh, wie zijn wij om te zeggen wat moet? Hè? Maar well, het is wel nieuws waarvan ik denk, het verbaast mij... Dat Nederland en de rest van Europa niet de urgentie ziet voor onszelf, hè, van wat daar aan het gebeuren is. Dat het voor die Malinezen verschrikkelijk is, dat hoeven we niet uitleggen. Als je land in één keer wordt overgenomen door uh, uh, ja, al-Qaeda gelieerde uh, moslimfanaten die de Sharia invoeren die in een ongetrouwd, echt paar stenige, die een brommerdief zijn hand afhakken. Nou, dan, dan weet je ongeveer hoe laat het is. Dus dat het voor die mensen vreselijk is, dat, dat snappen we. Maar wat kennelijk geen reden is om er in de Europese media over te schrijven... terwijl dat toch wel heel binnenkort duidelijk gaat worden als er niks gebeurt... dat daar een kweekvijver ontstaat. Een, een gebied gigantisch groot, komen niet te overzien, niet eens te betreden. met Een onze, grote zandbak. Een grote deels. zandbak, waar god weet wat voor terroristische uh, basis uh, ingericht kunnen worden. En dan is uh, de Middellandse Zee uh, zo overgestoken. Dan zijn ze gewoon hier. En dat is echt een heel ander verhaal dan Afghanistan of Irak of wat dan ook. Dus als het al niet uit intellectuele compassie met de rest van de wereld was... dan zou het uit eigen belang moeten zijn dat daar meer over geschreven wordt. Nou ja, dat doen wij maar ook. heb je daar een verklaring voor? Waarom schrijven de kranten zo weinig over Mali en wat jij nu vertelt? Nou, ja, Kijk, Mali, uh, er zit geen olie. Er zit geen diamanten. Er zit, uh, er zit niks. Hm. Het is uh, woest en ledig. Om het eens in bijbelse termen te zeggen. Um, behalve een, uh, een enkele avonturier als die Sjaak uh, Rijken... gaat er ook niet zo vaak iemand heen. Um, dus het staat niet zo op onze radar. Het is niet uh, hot. En dan slaan de media het, uh, het snel over. Maar moet je er ook eigenlijk niet van een afstand dan over schrijven... als het niet veilig genoeg is om daar te zijn? Dus dat je het niet vergeet, in ieder geval? Uh, je kunt er beter van een afstand over schrijven dan helemaal niet. Maar um, je kunt ook... Uh, kijken of er misschien sommige journalisten zijn. En in dit geval kijken wij dan naar de Franse pers. Omdat die natuurlijk vanwege het koloniale verleden... Uh, en de taalkwestie... Uh, daar mag je vanuit gaan dat die er makkelijker inkomen ja. Of daar mooie verhalen uh, zijn te halen. Ja, en dat is dus je doel voor september. Het volgende ja. maand, wanneer het volgende nummer ja. weer uitkomt van 360. Ja. Um, zijn er nog meer rare of nou, opmerkelijke verhalen, laat ik het zo noemen... Uh, die je gaat brengen of waarvan je denkt van... nou, jongens, lekker puf van de Nederlandse media. Wij hebben het wel en jullie niet. Ja, nou, lekker puf, dat denk ik dus echt nadrukkelijk niet. Hè? Ik ben Nederlandse media, ik ben trots op Nederlandse media... en we werken samen, je zei het al, met allerlei media. Dus laat duizend bloemen bloeien. Maar om je heel kort dan één dingetje te noemen... waar we nu van uh, zeggen, daar moeten we iets mee. In Tunesië. Um, ja, dan lijkt het alsof ik een soort anti-moslimwaarschuwing ervan maak. Dat is het ook niet. Maar daar zijn uh, dus bij de verkiezingen de ennachta partij aan de macht gekomen. Die willen nu de grondwet een heel klein beetje aanpassen... zodat de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw wordt vervangen uh, door de complementairheid. En kijk, in taal begint de werkelijkheid altijd te veranderen. Dus daar kijken we naar. Dan. Pieter, dank je wel voor je heldere uitleg. In september zullen we het gaan lezen. Het kan ook via 360magazine.nl. En 24 dag. lees je dus, zoals vandaag, het nieuws over Japanse tatoeages, geloof ik. Ja. En Tunesië en complementaire vrouwenrechten. Dus het komt allemaal goed. Dank je wel voor je komst. Dank. We gaan naar Japan, waar uh, de conflict situaties zich opstapelen. De eilanden kwesties, want het zijn er meerdere... die blijven maar uh, aanhouden aan de telefoon. Uh, Japan-correspondent uh, Wouter van Kleef. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen jongens. Er zijn uh, conflicten in Japan en ze hebben ruzie met uh, praktisch iedereen in de regio over verschillende eilanden. Kun je uh, in het kort aangeven wat het conflict precies inhoudt? En kun je aangeven wat het laatste nieuws is? Ja, uh, veel aan de hand. Um, je hebt er waarschijnlijk al wat over gehoord. En dan denk je van, oh mijn god, wat er allemaal die eilandjes. Um, Japan heeft conflicten en met Zuid-Korea, inderdaad. Dat is uh, buur één waar problemen mee zijn. En met China, de hele grote buur waar ook problemen mee zijn. En het gaat over verschillende eilandjes. Um, laten we beginnen met die met Zuid-Korea. Een klein eilandje waar de, de Koreaanse president vorige week maar eens even bedacht. Jongens, dan moet ik eens even op bezoek gaan. Het was een soort verkiezingstunt. Uh, uh, je moet weten, augustus is de maand waarop Japan capituleerde in uh, 1945. En uh, dat is altijd de maand dat nationalistische gevoelens een beetje hoogtijgen vieren in de regio. Want dan uh, moet iedereen zichzelf weer een beetje profileren. Um, dus zodoende ging die uh, zuid koreaanse president naar een van die betwiste eilanden toe. Uh, ja, en daar was Japan natuurlijk niet zo blij om. Want die beschouwt het als hun eigen gebied. Takashima noemen, mm -hmm. noemen de Japanners het. Dokdo noemen de Zuid-Koreanen En het heeft ook internationaal ook nog wel media aandacht gehad. Omdat in Londen nog tijdens de Spelen... Uh, hield een Zuid-Koreaanse Olympiër hield nog een bord omhoog met Dokdo's van ons. En vervolgens werd hij uitgesloten van een medailleceremonie. Ja. Waar hij wel het gewonnen had. Um, dat zou hij wel jammer gewonnen hebben, denk ik. En er is ook nog iets tussen Japan en China. En dat, dat, ga, ja. dat heeft weer een andere reden dat ze ja. elkaar naar haren vliegen. Ja, daar. Hoe zit dat precies, Wouter? Top. Uh, dat is een eilandengroep die heet de Senkakus. Uh, daar grazen wat geiten. Uh, de Japanners, dat ligt trouwens ten zuiden van Japan. Uh, echt aan de zuidkant uh, bij Taiwan, bijna in de buurt. Um, de Japanners claimen dat uh, als hun gebied. Uh, ze hebben er wat geiten grazen. Um, en de Chinezen claimen het als hun gebied. Uh, de Chinezen hebben er een boot naartoe gestuurd uh, met wat activisten erop die daar een vlag hebben geplant. Nou, die zijn door Japan natuurlijk weer vakkundig van het eiland verwijderd. Uh, vervolgens zijn er een groep Japanse nationalisten en uh, zijn naar het eiland gegaan. Onder andere wat parlementariërs en die hebben weer een Japanse vlag neergeplant. Nou ja, goed, je begrijpt. Conflict uh, is ook daar nog niet gestild. Um, maar het zit daar ook wel iets meer achter... Um, China en Japan maken allebei aanspraak op de mineralen die in de grond zitten daar. Uh, er wordt gesproken dat daar hele bijzondere metalen in de buurt zitten. En dat is voor allebei de landen met grote industrieën erg interessant. Hm. Hey, en is dit nou een beetje zomerhitte? En horen we hier over een paar weken niks meer van? Of gaat dit heel hoog oplopen in die regio daar? Ja, de... moeilijk te zeggen inderdaad. het is een interessante vraag hoor. Um, uh, het conflict met Zuid-Korea wil je in ieder geval brengen... hier naar het, het internationaal gerechtshof in Den Haag in het Vredespaleis. Oké. Okay. Dat zou natuurlijk wel interessant zijn of dat gaat gebeuren. Vooralsnog houden de Zuid-Koreanen die boot af. Um, met China is dit al een wat langer lopend conflict. Uh, wat, wat regelmatig nu uh, in Japan nieuws komt. Um, ja, het, is, het lijkt toch een beetje op dat hele kleine eilandengroepje waar die paar geiten grazen dat er nu toch inzet aan het worden is van, van toch hoge diplomatiek spel... tussen China en Japan. Uh, dat is echt absoluut een conflict in de gaten te houden, ook nog de komende jaren. En ondertussen blijven de uh, protesten doorgaan. Ook in ja. uh, China, geloof ik, hè, tegen ja. de Japanners. En dat had nog wel een, een merkwaardig tintje wat betreft de restaurants... die uh, ja, vernietigd ja. zijn, geloof ik. Ja, ja, ja. Er was een uh, restaurant in China, een Japans restaurant ergens in China. Ik weet niet precies waar, moet ik eerlijk zeggen. En dat was uh, kort en klein geslagen door een groep demonstranten. Chinese mm -hmm. demonstranten. Want um, ja, er werd sushi verkocht en uh, weet ik het allemaal voor Japanse lekkernijen. En ja, toen kwamen ze pas later achter, nadat ze de boel kort en klein hadden geslagen... dat het eigenlijk van een Chinese eigenaar was. <laughs> dat was natuurlijk een beetje jammer. Ja. Uh, want uh, ja dan pak je dus gewoon eigenlijk je eigen landgenoten... met, je, met een demonstratie tegen de Japanners. Dat uh, viel net een beetje verkeerd uit. Dus dat was al in ieder geval bron in Japan voor een beetje humor... en uh, ja toch wel een beetje besluit lachen om die uh, Chinezen. Ja, er is ook wat in Japan aan de hand waar we minder om lachen. Uh, dat heeft te maken met seks. Dat is misschien een vies woord, maar niet op dit tijdstip. Uh, ja. uh, het blijkt dat uh, de jonge Japanse vrouw steeds minder... Uh, <laughs> wat ja, gaat, vlees ja? eet, zeggen ze daar. He, zegt ze dat zo? Ja, dat is heel metaforisch voor ik, ik, dat Japanse vrouwen niet zo van seks houden, Wouter. Hoe zit dat? Ja, nou ja, laten we maar eens naar de statistiek kijken. Hè. Geniezen best. Uh, uh, minder dan de helft van de uh, Japanse studenten, dus van de Japanse vrouwelijke studenten, die, uh, die doen aan seks. Oh? Uh, hetzelfde geldt voor de, voor de mannen. Uh, ook met de zoenpercentage die zien nog hebben. Dat zal wel, hè? Graag, ja. Graag, ja, dacht ik al wel. Uh, 73% van de vrouwelijke studenten heeft uh, het afgelopen jaar gezoend. Hmm. Tegenover over 60 van de mannen. Oh? Uh, ja, nee, gaan niet z'n best, hè. Maar daar praten ze toch niet over in Japan. Japan is toch een, een, een... hebben we toch allemaal intrinsieke he? mentaliteit en houding en... Nee, uh, ja praten ze daar niet over. Ja, er wordt wel over gepraat, uh, maar toch een beetje besnuikt en weet je, echt openlijk daten is ook een beetje, uh, weet je, vreemd. dat doe je ook niet echt. Misschien dat dat gebeurt er maar allemaal een beetje, ja, toch. Uh, Wordt het een beetje afgevaren voor de omgeving. Ja. Maar wat, wat ze wel heel openlijk doen, bijvoorbeeld... Dat is dan wel wel grappig. Ze staan in een supermarkt, in een buurtsupermarkt... die echt overal hebt in Japan, in een lunchpauze... in de vieze boekjes te kijken. Zo zijn ze dan weer wel. Hoe weet je dat? Ik kom ook <lacht> wel eens in de uh, supermarkt in een lunchpauze. Okay, ja. ja, zo weet ik dat. Ja, ja, nee, ik is er geen enkele onbehoorlijk gedachte bij, bij mij. Uh, dus uh, ja, dat is wel een probleem trouwens, hoor, het gebrek aan seks. Uh, niet, uh, niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor... Uh, de bevolking in het algemeen. Geen goede literatuur? Uh, geen goede literatuur, dat, dat zeg jij. Uh, maar een ander punt is vergrijzing. Hm. Um, ah, ja. Ja, ja, ja. Kijk eens, in Japan is geloof ik over tien jaar een derde van de bevolking 65+. Plus. En ja, als er niks tussen de lakers gebeurt, dan uh, komt er ook weinig verandering in. Oh, ja. De bevolking gaat afnemen. Oké, okay. nou Wouter, ik wens je nog veel sterkte met uh, de Japanse vrouwen daar. Ik ga mijn best doen. En uh, dank voor je bijdrage. Dank je. Dat was uh, Wouter van Kleef, Japan-correspondent. Dank je wel, Gert. Nieuws van over de hele wereld. Wereldflits. Het allerlaatste buitenlandse nieuws. In de Amerikaanse staat Washington is een 31-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht president Obama via e-mails te hebben bedreigd. Zijn huis wordt op dit moment doorzocht en volgens de politie zijn daarbij verschillende explosieven aangetroffen. Bij zijn arrestatie was de man gewapend, maar de arrestatie verliep verder zonder moeilijkheden. Hij verschijnt vanmiddag voor de rechter. En er worden voorlopig geen nieuwe pornofilms meer opgenomen in Los Angeles. Het is niet de economische crisis die deze tak van de filmindustrie treft... maar een plotseling uitbraak van het seksueel overdraagbare syfilis. De lokale gezondheidsdienst onderzoekt op dit moment een stuk of tien gevallen van de SOA... en uit voorzorg zijn alle opnames opgeschort. De uitbraak wakkert opnieuw de discussie aan over het gebruik van condoms in de Amerikaanse pornoindustrie. En het laatste nieuws komt uit Guatemala, want daar is een oud-politiechef tot een celstraf van 70 jaar veroordeeld voor de opdracht om een student te kidnappen tijdens de brute burgeroorlog die van de jaren 60 tot midden jaren 90 duurde. Pedro Garcia is daarmee de eerste politiechef die in Guatemala voor oorlogsmisdaden wordt veroordeeld. Naast de aanklacht wegens kidnapping loopt daar ook nog een zaak tegen hem over een brand in de Spaanse ambassade in Guatemala. Waarbij 36 mensen levend verbranden. 120 minuten. De wereld rond. In Shanghai, de tweede stad van China, kunnen ze de borst nat maken. De metropool is namelijk uitgeroepen tot meest kwetsbare wereldstad voor overstromingen. Wetenschappers uit Groot-Brittannië en Nederland hebben namelijk een Coastal City Flood Vulnerability index ontwikkeld. Op basis van deze index en risicofactoren hebben ze dus een ranglijst opgesteld. En details van het onderzoek uh, verschijnen in de tijdschrift Natural Hazards. En we praten erover met uh, China-correspondent Remco Thanes en zelf ook inwoner van Shanghai. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de voeten nog, uh, nog droog momenteel? Ja, nog wel. Het regent wel, maar uh, we houden het nog droog binnen. Heb jij enig idee waarom uh, Shanghai gevaar loopt? Zou je dat kunnen uitleggen? Ja, de stad is gebouwd op een moeras eigenlijk. Het ligt in de, de monding van de Jangste rivier, een van de grootste rivieren ter wereld. Um, en het centrum is, is sinds de jaren 90 toen de bouw van honderden wolkenkrabbers begon, drie meter gezonken maar liefst. Um, nou, de grootste inzinking lijkt wel voorbij, maar het gewicht van al die gebouwen zie de stad nog altijd 7 mm per jaar omlaag. Um, dat, uh, ja, dat brengt dus het water uh, relatief omhoog. Ja, betekent dit dat uh, resultaten uit het verleden ook helaas garantie voor de toekomst uh, uh, bieden? Uh, of is de stad wel voorbereid op eventuele rampen? Nou ja, er zitten zit inmiddels onder de sensoren in de grond die, die verzakkingen meten. Uh, het, maar het is vooral gericht op dit moment, op, de maatregelen zijn vooral gericht om uh, uh, ja, het omhoog om pompen van grondwater, uh, dat moet worden beperkt, want daardoor zakt de grond nog sneller. Uh, dus daar, daar liggen ze beperkingen op, maar er, er zijn geen doodwerken of zo in de rivier uh, bij de zee. Uh, twee weken geleden met het tifoon, uh, toen het uh, water snel steeg, uh, liepen de straten ook vijf naar onder. Dus nee, echt, echt, voorbereid, nee. Nou, heb, nou heeft Nederland, Remco, een soort nationaal trauma met, uh, met overstromingen. Voelen de inwoners van Shanghai dat ook een beetje? Zijn ze, zijn ze heel bang? Nou, Ze zijn niet bang en, en ze zijn redelijk nuchter in de zin van. Uh, ze vinden het ook wel mooi dat een stad uh, al die zware gebouwen neerzet. Maar uh, ja, op dit moment zie je wel zandzakken liggen om de hoek van straatjes, zeg maar. Voor als het water komt uh, met, met regenbuien, zoals op dit moment, die redelijk zwaar zijn. Mm -hmm. uh, dat, die, uh, die, die, die, die zandzakken die kunnen dan snel uh, voor de deur worden gelegd. En uh, elke ingang van, van metro's en trappen, van uh, sorry, uh, winkels en zo, er moet je wel een trapje op. Dus. Daar, daar op die manier uh, houden ze zich nog wel enigszins droog. Ja, in Peking waren eind juli ernstige overstromingen. Uh, heel veel slachtoffers zijn erbij gevallen. Uh, heb je enig idee uh, wat de gevolgen daarvan momenteel nog zijn? Zijn die nog, uh, nog zichtbaar in de stad? Uh, uh, het is er nu weer opgedroogd. Uh, de grootste schade was in, uh, in, de, in de buitengebieden uh, die eigenlijk gewoon platteland te noemen zijn. Ja. Uh, maar de blijven straal is het vooral in, in het hoofd van de mensen die hebben gezien dat de over, overheid daar niet is voorbereid op uh, zware regenbuien en, en bijbehorende overstromingen. En het komt vooral door het ouderwetse rioolstelsel van de stad, dat stamt nog uit de keizertijd. Uh, het, het is nog niet vernieuwd. Uh, voor de overheid is het bijna seer om zichtbare dingen te bouwen zoals grote wolkenkrabbers, luchthavens, treinstations. Uh, thuis onder de grond het rioolstelsel aanpassen op de huidige tijd. Dat is, uh, dat is uh, niet zo sexy. Dus dat is niet gebeurd en daar is de bevolking zich erg voor bewust nu. Ja, heb jij in de periode dat je in, uh, in Shanghai woont uh, meegemaakt dat in jouw stad er dus uh, ernstige overstromingen zijn geweest? Nou, het ernstige was twee weken geleden, toe, uh, toen uh, met een uh, tyfoon. Dat was de ergste tyfoon in de, sinds de tijd dat ik hier zit. Ja, ja dus zie je, je, je, je wel dat, dat uh, de boem, de, de toeristische plek van Shanghai, die staat volledig onder water. Uh, nou ja, dan, uh, <laughs> dan, dan merk je wel even hoe kwetsbaar het is. Ja, ja. Uh, hoe heb je, je eigen huizen tegen beschermd? Nou ja, ook hier geldt dat je een, een, een trapje omhoog moet voordat je bij de voordeur komt. Uh, dus voor de eerste 50 centimeter zeg maar, zitten we goed. Maar uh, als het meer wordt, dan, dan, uh, nee, dan houd het van op hier. Oké. Okay. Nou, uh, Remco, ik wens je veel succes daar in Shanghai. En misschien kan je, je zoals Nederlander zijn, er nog wat goede tips geven. En maar Oké. Dankjewel, Remco Tanis, correspondent in China vanuit Shanghai. De president van Roemenië, Basescu, die zit weer op zijn post. Eerder stemden de Roemenen een weg in een referendum wegens machtsmisbruik. Maar die beslissing is nu teruggedraaid door de hoogste rechter van het land. Roemenië-deskundige Maarten Bosma uh, is bij ons aangeschoven. Uh, Maarten, de president die zit dus weer op zijn post. Is hiermee ook de chaos in Roemenië uh, opgelost? Uh, nou, dat, uh, dat denk ik niet. Het is, het is een, inderdaad een sluitstuk van, uh, van, uh, van een, ja, een sleepconflict tussen de premier en de president van Roemenië. En, uh, maar ik denk niet dat het, uh, het conflict daarmee opgelost is, want uh, ze zullen toch nog samen door, uh, door moeten. De, de, de, de parlementsverkiezingen zijn in november en uh, ja, tot die tijd zullen ze toch op een bepaalde manier samen moeten doen. Ja. En of dat gaat lukken, dat vraag ik me af. De premier heeft, heeft gisteren gelijk nadat het hof bekendmaakte... dat het referendum on, ongeldig was, gelijk weer uitgehaald naar de president. Dus uh, nee, ik verwacht niet dat het voorlopig... Uh... Maar waarom is dat eigenlijk? Want de, de Roemenen hebben hem, ik geloof, in grote meerderheid weggestemd. Waarom is dat nu to toch teruggedraaid? Wat is de reden daarvan? Ja, nou, dat is het Constitu constitutionele hof. Het uh, is simpelweg omdat de opkomst niet hoog genoeg is. Ja. Het referendum is goed georganiseerd. Uh, maar je moet beseffen dat in de, in de, in de Roemeense maatschappij... er dus nu op het moment gewoon een enorme T2-spalt. Twee, twee Want hoe werkt dat conflict nou precies? Heel even in het kort nog. Er is een president en er is een premier. Ja. En de president mag zich dus niet mengen... in hetgeen de premier met zijn regering doet. Klopt. En dat is dus gebeurd. Ja. Dan zou ik zeggen, nou prima dat die man geschorst was. Klopt. Of werkt ja. dat niet zo in de Roemeense politiek? Nou ja, wat je ziet, er is veel kritiek op de, vanuit Europa, en veel kritiek op de premier. Maar je zou ook uh, ja, je zou eigenlijk eens wat. Uh, het is raar dat er van meer kritiek op de president is. Die eigenlijk zijn boekje te buiten gaat al sinds hij begonnen is. Maar dat is, het, is een, het is een nogal flamboyante man die zich graag. of naar nou, flamboyant. Hij, uh, hij is een man van het volk, laat ik het zo zeggen. Zo stelt hij zich graag op. Maar dat volk wil hem weg hebben. Dat volk wil hem nu weg hebben. Na, na een jaar of acht zijn ze, zijn ze echt goed klaar met hem. En uh, uh, ja, zien ze hem, zien ze hem uh, graag vertrekken. In de, in de loop van de jaren is het er niet beter op geworden. Politiek-economisch zijn er grote problemen. Uh, er zijn, uh, op, op inkomens is gekort, pensioenen zijn laag. En uh, het is uitgewerkt. Maar door de rare, door de rare constructie is hij, kan hij blijven zitten eigenlijk. Hij is, uh, ja, het is, is een vreemde situatie eigenlijk. Maar wat merkt de gewone Roemeen van deze impasse? Hoe reageert de Roemeen hierop? Uh, nee, je moet je beseffen dat de, dat de, de doorsnede Roemeen is behoorlijk uh, apolitiek... en is, uh, is erg, erg cynisch en wil er het liefst zo min mogelijk mee te maken hebben. En dus ook die kampen die, die zich achter Assesko scharen... die zijn vooral heel erg anti-Ponta, uh, uh, uh, de huidige pre of de premier... en andersom precies hetzelfde. Um, maar in Europa ligt de president wel goed. Dus in eigen land ligt hij ja, enorm op vuur. Hij heeft natuurlijk, vuur. Toch, hij natuurlijk toch wel een naam opgebouwd in Europa in die acht jaar. En ze kennen hem. En uh, ja, dan komt daar een jonge premier die, die het allemaal even anders denkt te doen. En die, nou ja, ik denk niet eens heel hele slechte ideeën heeft. Maar die eigenlijk te snel gaat. Daar zal het op neerkomen. Hoe oud is hij? Hij is 40, 39, 40. Ja. De jongste, jongste premier van Europa. En, en, en over een paar maanden zijn er, dus parlementaire, uh, zijn er parlementsverkiezingen in Roemenië... Um, ja, wat, wat verwacht je ervan? Zal er een oplossing komen? Dat is de vraag. Ik, ik, ik, ik, uh, het is natuurlijk, uh, in Roemenië is het zo dat na de parlementaire, uh, parlementaire verkiezingen... Is het de president die een nieuwe premier aanwijst. Um, nou ja, het is onwaarschijnlijk dat hij Ponta opnieuw zal aanwijzen. Maar wat er gaat gebeuren... Ik denk toch dat de, dat de huidige nou ja, de regering... Is, er is een unie gevormd van, uh, van li een liberaal, uh, liberaal nationale unie. En dat die toch wel weer zullen winnen. De, de partijen van Besrest doet het erg slecht. En, uh, ja, het is de vraag of het, of het als iets op zal lossen. En, en als je naar de langere termijn kijkt, Maarten... Want Roemenië maakt natuurlijk met Bulgarije uit van de Europese Unie. Al lang omstreden. Uh -huh. Zie jij nou, als je over die verkiezingen heen kijkt... zie je nou een betere toekomst voor Roemenië in, in de Europese Unie? Um, ja, het is, toch, het is toch natuurlijk een... Uh... Ik heb altijd vanaf van het begin gezegd dat het eigenlijk raar is dat Roemenië bij de Europese Unie gekomen is. Ja. En ze zijn. Uh, in die zin uh, is die kritiek die je nu heel veel hoort op Roemenië, maar ook op Bulgarije, is, is kan ik. Kan ik, ik, ben, ik, zit, ik ben natuurlijk heel met Roemenië bezig, maar ik vind dat moeilijk. Want ik denk, ja, het was zeven jaar geleden net zo. En uh, nu komt het allemaal. Nu wordt, wordt het duidelijk dat het eigenlijk landen zijn die nog echt aan het begin zijn van een totaal in het begin zijn van een lange weg van de democratische ontwikkeling. Hebben we in Europa dan allemaal oogkleppen op... dat we dus fan zijn van deze president, van Bassescu... en dat we dus Roemenië als een interessant land beschouwen... maar dat hebben we dus zeven jaar lang zo gezien? En nu komen we erachter van, hé, hey, het is een schurkenstaat? Ja, nou ja, schurkenstaat is misschien wat, uh, wat groter gezegd... maar het is inderdaad... Uh... Uh, het, was toch, het was toch een, een, een historisch goed om, om Bulgarije en Roemenië toe te laten op de Europese Unie. Uh, kan je het heel kort uitleggen? Uh, nou ja, om, om Europa in ieder geval compleet te maken, laat ik het zo zeggen. Uh, kijk, echt, het waren eigenlijk de laatste twee staten, zeg maar. Als je, als je, als je ja, het was lastig waar je, hoe je Europa moet definiëren. Maar eigenlijk de twee laatste staten die er echt bij hoorden. Die erbij moesten. Maar het is natuurlijk veel te vroeg geweest. En, uh, wat er, uh, en bij wie moet onze sympathie nou liggen tijdens de. Komende parlementsverkiezingen bij ja, wie is de good guy, wie is de bad guy? Ja, het, het blijft lastig. Als je afgaat op interviews dan die ik gezien heb zelf... op tv, van, van Ponta de premier... dan ben ik toch wel bereid om, om te geloven. Um, en, um, maar tot slot, maar... hij twittert hele rare dingen... Ja. Want hij twittert in het Roemeens en in het Engels. En wat er in het Engels staat, is heel anders dan in het Roemeens. Dus nou ja, het, ik vind hem dan niet geloofwaardig. Hij, hij twittert in het Engels. En uh, dat, uh, dus, dat is dat, toch voor een internationaal publiek. En ik ongetwijfeld ook voor zijn Europese partners. Maar wat hij in Roemeense kranten interviews geeft... en een persconferentie in Roemenië verklaart... dat staat toch wel eens haaks op elkaar. En dat zie je nu ook gelijk. Dat hij, uh, ja, dat hij nu op Twitter dan in het Engels voorstellen om doet om de constitutie aan te passen, bijvoorbeeld. En... Uh, met het commentaar dat de, dat de, dat de Roemeense president... Of nooit, nooit zoveel macht zou moeten krijgen als nu het geval is. En in de Roemeense kranten en in persconferenties... gaat hij toch wel echt nou ja, behoorlijk los op, de, op, de, op, de, op de Sescu, de president. Dus dat is een interessante... Ja. We gaan het de komende maanden in de gaten houden, Maarten. Bedankt, Roemenië-deskundige Maarten Bosma. Roemenië, Australië, Brazilië, Uruguay... Afrika, Japan, China, dat hebben we achter de rug. Die laten we achter ons. We gaan na het NOS-nieuws schakelen naar de Verenigde Staten, India, Rusland, Brussel. En Gert Zomer is nog bij ons, onze huismuzikant, voor de begeleiding bij de Wereldse Zaken. Graag tot zo.